De club uit Istanbul had genoeg aan een gelijkspel. Bij Aartsrivaal en stadsgenoot Venerbahçe. Het bleef 0-0. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Deventer... zijn fans van Kalatasaray de straat opgegaan en rijden toeterende auto's rond. In Den Haag, in de Schilderswijk, waren wat kleine schermutselingen... toen de politie een weg wilde vrijmaken. Volgens de Utrechtse politie is het op verschillende plaatsen onrustig in de stad... maar is het nergens uit de hand gelopen. In Istanbul was het een tijd lang onrustig. De politie zette traangas in om duizenden fans in de hand te houden. Twee Iraanse dakloze vluchtelingen hebben zich aangesloten... bij het protest van uitgeprocedeerde Irakezen in Ter Apel. Volgens vluchtelingenorganisaties zitten er nu zo'n 160 mensen... in het tentenkamp in Ter Apel. De afgelopen dagen hebben tientallen uitgeprocedeerde Somaliërs... zich bij de Irakezen aangesloten. Minister Leers wil dat de Irakezen vrijwillig terugkeren naar Irak... want het land weigert mensen terug te nemen die gedwongen worden uitgezet. Van de kandidaatlijsttrekkers van het CDA is Henk Bleker veruit het meest omstreden. Volgens een peiling van Ipsos Seneveed wil 37 procent van de CDA-kiezers... beslist niet dat hij lijsttrekker wordt. Net als in andere peilingen is CDA-fractieleider van Haarsma Buma de favoriet. Bij Ipsos Sineveed krijgt hij bijna 30 procent van de huidige en potentiële CDA-kiezers achter zich. De permanente wethouder Mona Keizer en Marcel Wintels... delen bij de huidige CDA-kiezers de derde plaats met 11 procent van de stemmen. Opnieuw zijn duizenden Spanjaarden de straat opgegaan... om te protesteren tegen de bezuinigingen en de werkloosheid waren Marsen in onder meer Madrid, Barcelona, Bilbao en Malaga. De betogingen zijn georganiseerd door de Verontwaardigden. Dat is een beweging die dinsdag een jaar bestaat... en die werd opgericht uit woede over de gevolgen... van de economische crisis in Spanje. Ziekenhuispersoneel dat slachtoffer is van agressie... kan maar zelden anoniem aangifte doen. Het Openbaar Ministerie werkt er meestal niet aan mee, meldt RTL Nieuws. Vorig jaar kreeg drie kwart van de ziekenhuismedewerkers te maken met agressie of geweld, maar bijna niemand deed aangifte. Vaak speelde daarbij angst voor een reactie van de dader een belangrijke rol. Het Openbaar Ministerie heeft mogelijkheden om zorgverleners anoniem aangifte te laten doen, maar die worden in de praktijk volgens RTL nauwelijks gebruikt. Veel officieren stellen dat een verdachte het recht heeft om te weten wie er aangifte doet. Bovendien kost het tijd om slachtoffers tijdens een proces anoniem te houden.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 In Duitsland heeft Borussia Dortmund na de landstitel ook de beker gewonnen. In de finale in Berlijn werd met 5-2 gewonnen van Bayern München. Voor Bayern maakte Arjen Robbe een van de doelpunten. Het weer wisselend bewolkt en droog. Morgen begint zonnig. Smiddags ontstaan enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Na het weekend wordt het wisselvallig. Tot zover het NOS Journaal.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 Ga voor meer informatie naar hollanddoc.nl. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl/slash 50 manieren. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Henk Bleker is tegen het Kunduzakkoord... waar Sibram Buma zijn handtekening onder heeft gezet. Lisbeth Spies vindt een dragen oké... Okay, zolang je maar participeert in de samenleving... terwijl Mona Keijzer de boerka juist wil verbieden. Spies vindt dat homostellen moeten kunnen trouwen... maar heeft ook respect voor ambtenaren die dat weigeren te doen. Fijn dat het CDA weer een duidelijke partij aan het worden is. Welkom bij deze zaterdagaflevering van Met het Oog op Morgen... waarin veel aandacht voor muziek. Want Hans van den Berg is wereldberoemd in Australië. Onder zijn artiestennaam Harry Venda... speelde hij in popgroepen als The Easy Beats en Flash and the Pen. Hij schreef kaskrakers als Love is in the Air... Hello, How are you, en Friday on my mind... en produceerde platen voor ACDC. Venda is dit weekend in Nederland voor een reunie van zijn eerste bandje... The Starfighters, en hij komt straks bij het oog langs. Over grote hits gesproken. We hebben een live optreden van Garland Jeffries. In 1980 stond hij aan de top met Matador. In 1992 nog eens met heel heel rock and roll. Jeffries, afkomstig uit New York, bevriend met grootheden als Lou Reed, is terug met een album dat The King of Inbetween heet. Een mengeling van rock, blues en reggae. U hoort er straks een aantal nummers van. Brussel waarschuwde vandaag de Grieken. Ze moeten de euro uit als ze hun afspraken niet nakomen, dreigt voorzitter Barroso. Maar als Griekenland eruit wordt gezet, krijgt dat ernstige gevolgen... voor zeker de helft van de rest van de eurolanden, voorspelt ratingbureau Fitch. Hun kredietwaardigheid zal dan ook worden afgewaardeerd. We gaan het straks hebben over een akelig dilemma. Een wethouder uit Purmerend staat op het punt... Sibrand Buma, Lisbeth Spies en Henk Bleker te verslaan. Althans, volgens de peilingen van Maurice de Hond vandaag. Oog CDA-watcher Elspeth Etty over de verrassende opkomst van Mona Keizer. En Anders Breivik staat niet helemaal alleen. In Zweden begint maandag het proces tegen Peter Manx. Hij wordt verdacht van drie moorden en twaalf pogingen tot moord... op immigranten in de zuidelijke stad Malmö. Wie is Peter Manx en wat bewogen? Die onderwerpen allemaal, als u de uitzending wilt zien... kan dat ook via www.radio1.nl. En dan nu eerst het overzicht van het nieuws van vandaag. Hoor het wapengekletter. De verkiezingscampagne is begonnen. Gisteravond haalde VVD-lijsttrekker Mark Rutte... bij Pauw en Witteman uit naar Geert Wilders. Niemand zal meer zaken met de PVV willen doen. Het algemene beeld is toch wel dat mensen zeggen... ja, stem op de PVV is ook een beetje een verloren stem. Want als het erop aankomt, lopen ze weg hè, voor mm -hmm. de verantwoordelijkheid. Dus de kans dat zij naar volgend kabinet komen is natuurlijk niet groot. Vandaar de beelden zich nauwelijks onder de indruk. Kijk, in de politiek is het altijd zo dat de verkiezingsuitslag de nieuwe politieke realiteit is. En partijen die nu zo'n mond hebben dat ze zich niet aan de PVV zullen branden, die wil ik nog wel eens spreken na de verkiezingen. Heel dapper geert, maar volgens de reconstructie had Rutte u in het Katshuis toegebeten... uw partij te willen decimeren. En Rutte zei daar zelf gisteren dit over. Maar het zou zomaar kunnen dat in een, in een boosheid dat gezegd is. Ja, dat decimeren, dat, nemen, dat moeten we niet serieus nemen, begrijp ik. Dit was, uh, was zo'n zo zo zwak moment van boosheid. Wilders gaf in een interview met een Vandaag Vandaag toe... zich op dat moment bedreigd en geïntimideerd gevoeld te hebben... Dus als je doet wat Rutte wil, dan legt hij een arm om je schouder. Nou. Hou je de rug recht en doe je niet wat hij wil... maar doe je iets wat goed is voor Nederland en voor je kiezer... Ja, dan word je bedreigd en geïntimideerd met opmerkingen... dat je partij wordt afgebroken. En ik... Jongens, jongens. Demissionair premier Rutte kreeg ook van andere politici... trouwens onderuit de zak. Van Ari Slob bijvoorbeeld... die vandaag tot lijsttrekker van de ChristenUnie werd gekozen. Slob fulmineerde tegen het experiment... met een minderheidskabinet met gedoogsteun. Alsof het Koninkrijk der Nederlanden een soort laboratorium is... waar bestuurlijke proefjes in gedaan kunnen worden. Ik zeg het nogmaals en voor de laatste keer onverantwoord. Slob wilde niet zeggen of het vijfpartijenakkoord... dat VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben gesloten... na de verkiezingen ook de basis gaat vormen voor een nieuw kabinet. Ik vind dat 12 september echt de dag is dat we opnieuw kunnen bepalen... als de uitslag er is, of er ook in dat soort uh, samenwerkingen daarna... Uh, nog uh, perspectief zit, want dat zal uiteindelijk de kiezer uh, moeten bepalen. Mark Rutte had vandaag trouwens even tijd om zijn zinnen te verzetten... tijdens de uitreiking van de Four Freedom Awards. Eén daarvan ging naar de oud-president van Brazilië, Lula da Silva. Presenting the international Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Award... to Mr. Luiz Inacio Lula da Silva. En Mark van Bommel vertrekt na dit seizoen bij AC Milan en keert terug bij PSV. Nou is dat niet zo opmerkelijk, het zat er een beetje aan te komen. Wel opvallend was dat de IJservreter in een interview in tranen uitbarstte... en vertelde hoe moeilijk de beslissing was. Nou, op heilig hoor. Mm. Orkesta Muzica. <lacht> <lacht> <lacht> Kanker Rico of er daarmee. Ricardo Colli. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv En aan de telefoon vanuit Amsterdam, Elsbeth Etty... redacteur van NSC Handelsblad en onze vaste CDA-watcher... van Met het Oog op Morgen. Goedenavond, Elsbeth. Hallo. Ja, Het was een beetje de dag van Mona Keizer uit Purmerend vandaag... want volgens Maries de Hond heeft ze haar aanhangen... onder de CDA-kiezers in één week weten te verdubbelen... en ze zou nu nog maar 2% lager staan dan fractieleider Sybrand Buma. Ben je daardoor verrast? Uh, ja, daar was ik wel door verrast, maar ik hoorde bij uh, in vandaag... Wat was het? Nieuwsuur was het? Uh, uh, nieuwsuur. Uh, nieuwsuur, daar was een debat na de andere peiling... en daar stond ze op 11%. Dus uh, wat is waarheid in deze? Dat zal blijken de komende dagen. Toch even, ik vraag dat of je verrast bent... omdat je vijf dagen geleden met het Oog op Morgen een voorspelling deed... en daar gaan we even naar luisteren. Uh, Buma, uh, denk ik... Ja, dan verraadt het nou uh, nog niet. Uh, niet verklappen. heeft de beste papieren natuurlijk... en. Uh, ik denk eigenlijk dat het een gelopen race is voor hem. Elspet, dit was Elsbet. Ja, ja, ja. Uh, nou ja dat, ik denk dus niet dat het een gelopen race is meer. Ik denk dat er uiteindelijk toch twee kandidaten zullen overblijven. En het zou mij niet verbazen als uh, de tweede kandidaat, uh, dus na uh, Haarsma Buma... dat dat Mona Keizer wordt. Alhoewel volgens die peilingen die ze bij Nieuwsuur hadden, zou het bleker Blekers, kunnen worden. Ja. Jij blijft achter je voorspelling staan, Sibrand Buma. Uh, ja, maar het, het zou wel interessant zijn als uh, Mona Keizer tegenover uh, Buma kwam te staan. Want dan krijg je tenminste nog een echt debat over die PVV-kwestie. Maar zij dus anders in staat dan uh, Haarsma Buma. Nou, anders in staat. Ik begreep juist dat zij uh, de enige nu is... die een nieuwe coalitie met de PVV niet uitsluit. Ja, dat zeg ik. Ze staat dus anders uh, daarin dan, uh, dan Buma. Zij zegt... Uh, uh, van ja, ik wil, niet, uh, ik wil niemand uitsluiten. En ze, ze zegt ook, ik wil uh, twee derde van, het CDA, uh, van de, van de CDA-leden... niet uh, in de kou laten staan of op de biechtstoel zetten enzovoort. En zou dat de verklaring voor haar plotseling een succes kunnen zijn? Dat een heleboel CDA-kiezers gewoon denken... we willen door met Wilders, we willen dat althans niet uitsluiten? Nou, ik denk dat haar succes voornamelijk bestaat uit het feit... dat ze uh, als buitenstaander kan overkomen... En iemand uh, die schone handen heeft. Die heeft weliswaar voor samenwerking met de PVV gestemd. Maar ze heeft natuurlijk niet aan meegedaan. Uh, dus ze praat vanuit een andere positie dan, uh, dan uh, al die anderen op uh, Wintels dan. Daarnet was uh, het nieuwsuurdebat tussen alle zesde kandidaten Heb je gekeken? Ja. En wat vond je ervan? Nou, het viel mij op dat uh, Mona Keizer zich daar uitdrukkelijk niet als uh, leider profileert... Wat Duma uh, wel doet. En ja, zij maakt eigenlijk duidelijk dat ze voornamelijk een hoge plaats wil... op de, op de, uh, op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Dus uh, haar werden dus vragen gesteld van... stel, u bent premier en uh, wie belt u dan? Hè? En, en dan, uh, ja, dan ontwijkt ze dat eigenlijk, dat debat. En zegt ze van ja, nee, daar gaat het me helemaal niet om. En dus ik, ja, ik, ik, ik denk dat uh, als het erop aankomt... Uh, dat misschien uh, de CDA... Uh, leden toch wel daarvoor zullen terugdijnen. Dat ze toch wel een leidersfiguur willen hebben. Alle tekens staan in de richting van Sibrand Buma, wat jou betreft. Uh, ik denk het wel, ja. Ik dank je voor je snelle commentaar. CDA-watcher. Elspeth Etty en hier in de studio. Ik hem Zit Garland Jeffries, helemaal uit New York. Garland, you were here before in the program in 2007. Welcome back. We're gonna interview you later on in the show. But what's the first song you're gonna play for us? We're gonna uh, play a new song from the new album. It's called Coney Island Winter. Vanity strikes, humility speaks, insanity lives on the edge of the streets, this is a story and it happens every day, politicians kiss my ass, your royalty you brick like glass, Wanna kiss the ground. Freezing cold, no time to weep Cold walk is dead on a midnight creep. Cold in a polar bear, but I don't care. Coney Island winter, Coney Island winter. Woman walks down the street. Tears are rolling down her face, frozen on her cheeks. Steeplechase, no time to waste. Heaven blessed, heaven sent. Hawk the angel, can't pay the rent. Jobs are gone, they came and went. All the money has been spent. All the games are broken down. Rust has fallen to the ground. They say they're gonna fix this town. Straight from City Hall. Coney Island Winter. Coney Island Winter. Last stop off for the iron horse. Ride shuts down on a winter course. Round and round, round and round. On the ferris wheel comes to a stop. Standing on mermaid and surf. Shutters have been shut. Colder than a knife that cut. Streets of summer with a Coney Island strut. I'm on a mission of my own Don't wanna die on stage with a microphone in my hand In my hand Coney Island Winter Coney Island Winter Coney Island Winter, Coney Island Winter. Coney Island winter, Coney Island winter, Coney Island winter genoemd naar het uh, badplaatsje vlak bij New York met dat uh, ja een beetje ingestorte kermisbedrijf dat. Hij is. En daar ging het liedje dan ook over. Straks meer van Garland Jeffries. En u kunt zijn optreden ook zien via wwwradio 1.NL. Want de webcam staat aan. We gaan het eerst hebben over Griekenland, want de eurocrisis leidde deze week onverwacht hard op. De voorzitter van de Europese Commissie gooide vandaag olie op het vuur. U hoort Barroso over Griekenland. I very much respect the Greek Democracy and of course the Greek Parliament but I also have to respect the other 16 parliaments that have approved the program. If a member of a club does not respect the rules of the club, it's better not to remain in the club. Ja, dat was een interview met de Italiaanse commerciële televisie vandaag dat Barroso gaf. En hij heeft dus heel veel respect voor de Griekse democratie. Maar ja, ook heel veel respect voor alle andere landen in de eurozone. En ja, als ze dwars blijven liggen na de verkiezingen van vorige week, dan moeten ze er, er, er gewoon uit eigenlijk. Hier in de studio zit hoogleraar Financiële Markt aan de Universiteit van Amsterdam, Arnoud Boot van Hart. Welkom. Ja, goedavond. En aan de telefoon oud-journalist Frans Happel. Hij woont tegenwoordig in Kalamata in Griekenland. ook Goedenavond. Uh, meneer Happel, bent u te beginnen. Denkt u dat het even schrikken wordt in Griekenland over die uh, woorden van Barroso? Uh, ten dele. Men is enerzijds geschrokken en anderzijds is men wat boos... omdat men denkt dat Barroso op die manier invloed wil uitoefenen... op de politieke gang van zaken in, het, uh, in Griekenland zelf. Ja, en dat, dat stelt men niet op prijs? Dat stelt men in zoveel niet op prijs, omdat ja, er is geen regering te maken zoals het nu gaat. En als er nieuwe verkiezingen komen, dan voelt men dat toch als een soort extra druk die door Europa wordt opgelegd. Er zijn nu drie pogingen om een nieuwe regering te vormen mislukt deze week. Wat gaat er nu gebeuren? Uh, op dit weekend mag dan de president van Griekenland proberen om alsnog met de partijen tot een overeenkomst te komen om een soort, ja, soort uh, gedoogkabinet te maken, zeg maar. Uh, dat dat lukt, lijkt mij volstrekt onwaarschijnlijk. Want? Uh, het is zo dat uh, de twee ouderwetse grote partijen van Griekenland... zeg maar, het Griekse CDA en het Griekse PvdA... dat zijn de partijen die uh, het uh, bezuinigingspact hebben gesmeed met Europa... en alle andere partijen zijn daartegen. Ehm... Uh, die twee grote partijen van uh, destijds, die hebben nu hebben ze veel minder aanhang. Ja. En, en met nieuwe verkiezingen straks uh, zullen ze, denk ik, uh, hun meerderheid, niet, althans hun, hun grootheid niet behouden. En u denkt dat die nieuwe verkiezingen er komen? Ik denk dat dat absoluut een uh, geval is. Maar die lossen dus niks op, want dan komen die anti-Europa partijen aan de macht en daarmee is helemaal geen deal te sluiten voor Brussel. Uh, uh, er is nu een padstelling en ik denk dat die padstelling uh, volstrekt blijft. Of een opkomende partij, Syriza, een linksradicale partij. die uh, tot iedereen's verrassing bij de tweede laatste verkiezingen. nu tweede is geworden. Als die heel veel stemmen haalt, dan zou het mogelijk zijn dat er een linkse coalitie komt. En dan is het uh, exit Europa. Ik ga even naar uh, econoom Arno Bo Boot. Um, hoe serieus moeten we dat nemen van Barroso? Van we zetten jullie gewoon de club uit. Nou, kijk, de opmerking van Barroso, uh, daar zou ik niet te veel waarde aan hechten. Het is, het is de Frans-Duitse combinatie die bepaalt wat er in Europa gebeurt. En Barroso probeert er bovenuit te schreven. Uh, dus dat zou ik uh, met een korreltje zout nemen. Maar het is natuurlijk evident dat als uh, het is een ware uitputtingsslag... Uh, en als er geen enkel draagvlak in Griekenland is uh, om uh, tegemoet te komen... Uh, laat ik het zo formuleren, aan de eisen die gesteld zijn... Uh, dus als men, uh, als men daar echt zich helemaal van afwerpt... Ja, dan, uh, dan, wordt het, uh, dan wordt het buitengewoon moeilijk. Maar als men, het, men wel weer een soort compromis vindt... Hè? Uh, papier is geduldig. Hè? En uh, laten we eerlijk zijn, alle akkoorden die tot nu toe met Griekenland zijn, uh, zijn gemaakt... dat zijn gewoon stukjes papier, men strikt eromheen. Iedereen weet dat die schulden niet worden terugbetaald. Maar er is in ieder geval een soort bereidheid op papier om te doen wat je moet doen. En uh, als daar geen bereidheid meer is om iets op papier te zetten ja dan dan, dan, dan maar is dat bijna is onmogelijk, gelukt kan... deze week dus. Ja, kijk, deze week. Het uh, is natuurlijk wel een hele mooie formatiebespreking uh, die ze in Griekenland hebben. Hè. Hij gaat wel snel vergeleken bij, snel, bij België het en gaat, Nederland. Het gaat, het, gaat, het gaat heel snel. Je moet snel tot een akkoord komen. En anders krijgt een andere partij het initiatief. En als dat niet werkt, dan krijg je uiteindelijk misschien, uh, misschien nieuwe verkiezingen hè, in, uh, in, in juni. En ze hebben ook nog iets anders. Hè. De grootste partij krijgt een extra vijftig zetels in het parlement. Hè, om te zorgen dat die versplintering dat niet Dat heeft dus niet geholpen. Niet het heeft niet geholpen, maar het is, het is op zich natuurlijk wel grappig om te zien... dat dat elementen zijn die in, in het Nederlands parlement niet zouden misstaan. Barroso is niet de enige die dreigt. U zei wel terecht, het gaat uiteindelijk om Duitsland en Frankrijk. Maar ook uh, de president van uh, de Duitse Centrale Bank, Weidman... heeft niet gezegd, ze moeten de club uit. Maar wel, ja, als er niet gauw een duidelijk regeerakkoord komt... dan, dan zetten we de, de hulpverlening verder stop. Kijk, de ECB zit in een onmogelijke positie. En dat, dat is niet alleen naar Griekenland, maar ook naar Spanje. Uh, de ECB financiert gewoon het hele bankwezen in Zuid-Europa. En die banken financieren weer overheden. En waarom doet de ECB dat? Omdat de overheden en wezen niet tot zelf tot een oplossing komen, de 17 overheden. Dus de ECB zit helemaal klem naar Griekenland en naar Spanje. En uh, de ECB, ja, die heeft zijn handen inmiddels omhoog gehezen. En uh, die moet maar afwachten wat er gebeurt. Want ze zitten zo diep in, dat ze ook helemaal niet meer kan bewegen, de ECB. Kun je een land eigenlijk uit de eurozone zetten? Uit uh, de club zetten, zoals Barroso het noemt? Nee, kijk, formeel kan het niet. maar eh, Formeel kan het niet. Maar het land komt natuurlijk in de grootste problemen. Op het moment dat het geen geld meer heeft om betalingen te doen. En, en, dat, en dat leidt tot een... Uh, ja, dan, kijk, dan moet het land eigenlijk uh, zorgen dat ze het kapitaal wat ze heeft binnen het land houdt. Dan heeft ze capital controls nodig. Het kapitaal, dan moeten grenzen dicht voor kapitaal. Nou, dat is al een strijd met natuurlijk met de interne markt. Hè, dat je de grenzen op slot doet. Kijk een soort Argentinië van een aantal jaren geleden. Nou ja, inderdaad. Je moet, je moet voorkomen dat er, uh, dat er een hele uitholing is. Want er zijn natuurlijk al heel veel mensen die al hun deposito's naar het buitenland hebben gebracht. Want dat is natuurlijk niet de veiligste plek om het op de Griekse bank te zetten. Dus uh, iedereen die een beetje contacten internationaal heeft, heeft het geld dan naar buiten gebracht. Dus de ontmanteling, die, uh, die, uh, die kan gebeuren. Die kan absoluut gebeuren. We gaan weer even naar de olijfboomgaarde van Kalamata, naar uh, meneer Happel. Eh... Uh, Kijk, is het niet heel geruststellend wat Arnoud Boot zegt? Het is zo ingewikkeld om Griekenland uit de club te zetten. Als ik de Grieken was, zou ik denken van... laten ze maar een beetje dreigen daar in Brussel. Uh, dat denken die Grieken ook ten dele. Die Grieken hebben als... ja, uh, dat is ongeveer hun nationale uh, hoedanigheid. Ze denken altijd van, er komt wel een oplossing. We zien het wel. Maar het bizarre in Griekenland op dit moment... is dat uh, alle proteststemmers... en dat is uh, langs de hand een geweldige massa... Die heeft een soort houding van, uh, mag ik het gelijk maken van, uh, ik ben klant bij een bank. Ik heb een rekeningnummer en ik heb een geweldige hypotheek bij die bank staan. Ik wil die hypotheek niet afbetalen, maar ik wil wel mijn rekeningnummer en mijn creditcard houden. En dat is natuurlijk een, een houding die, ja, die niet houdbaar is. Maar ze denken misschien wel zo in Griekenland. Uh, dat denken ze wel, maar het is overal, we zien het morgen dan wel weer. Uh. Zou u dat de Grieken aanraden, meneer Boot? Kijk, ik denk dat. De, Manjana. Kijk, nee, de, kijk, ik denk, ja, dat is inderdaad Spaans. Uh, althans, zover gaat mijn talenkennis ook nog. Um, kijk, de gemiddelde, de gemiddelde Griek uh, die die kan natuurlijk niet bevatten wat het betekent... als Griekenland binnen de euroklem zit. Wat dat betekent, de gemiddelde Griek. Dus de gemiddelde Griek die zal er ook helemaal niet op uit zijn... om te zeggen van ik moet mijn creditkaart behouden, et cetera. Maar dat suggereert ook dat de Griekse bevolking die crisis gecreëerd heeft. En dat is natuurlijk niet zo. De gemiddelde Griek heeft er eigenlijk niks mee te maken. Het is een land wat gewoon uh, slecht georganiseerd is... waar een overheid heel weinig te zeggen heeft over het land. En dat land is in de problemen geraakt uh, twee jaar geleden... door cijfers een wezen verkeerd voor te spiegelen... En doordat ze geen geloofwaardige instituties heeft, overheid, instituties van het land zijn niet geloofwaardig, kan ze niet bijsturen. Dus de, de, de uitdaging, de uit, laat het maar uitdaging noemen, die ligt echt bij de Europese regeringsleiders. Wat willen die uiteindelijk met Griekenland? Zien zij het als cruciaal dat Griekenland toch bij Europa blijft omdat er anders... Uh, dus uh, water uh, in de bijn doen. Nou ja, dat, kijk, als, zij, als, als, als je zegt... Van, Dan maar het is, geen bezuinigingen. Hadden, nee, wacht, als je zegt... Ja, maar dat, dat kan natuurlijk. Het kan geen open checkboek zijn. Nee, hè? maar het is het een ja. of het ander als je ze erbij nou ja, wil houden. Nou ja, kijk, je, je, je kunt twee dingen doen. Je kunt, van, uh, je kunt zeggen van... Onder alle omstandigheden... zul je ze uh, zul je moeten helpen... in de geest van dat je geen totale chaos wil... in dat deel van Europa. Maar dat kan... door ze eruit te zetten. En door nadat je ze eruit... hebt gezet, waardoor ze een nieuwe valuta hebben... en kunnen devalueren. De en dus makkelijker... adem kunnen halen. Maar ze wel te helpen omdat je zegt van je wil geen politieke onrust in dat deel van Europa. Dat is één mogelijkheid. En de andere mogelijkheid is als je het binnen de euro houdt, dan moet je eigenlijk een beetje naar Oost-Duitsland kijken. En het is inderdaad zo dat West-Duitsland, het Westen van Duitsland tot de dag van vandaag geld geeft aan Oost-Duitsland, maar er wel probeert een rem op te zetten. Ja, maar die dus... voelen zich allemaal Duitsers, hè? Die voelen zich één land. De, de, ja, maar in daar, Nederland voelt niemand zich maar, echt maar, verwant met Grieken. Ja, ja, ja, maar daar zit nu net het probleem van de hele euro. De euro vereist toch dat we, dat we, dat we, dat we solidariteit hebben met elkaar. En die hebben we niet. En dat betekent dat je ze heel dicht bij de rails uh, moet houden. Dat hebben we niet gedaan. Als mensen te ver van de rails af zijn, ja, dan zijn we aan het doormodderen. En dan hopen we eigenlijk of er toevallig nog eens een keer goed nieuws komt. En, en ja, dat is een beetje hopen dat de dobbelsteen een keer goed valt. Frans Happel in Kalamata. Um, ja, we gaan er dan even vanuit dat als de president morgen niet iets heel slims verzint dat er weer nieuwe verkiezingen komen. Denkt, denkt u dat de Griekse kiezer dan terugschrikt voor de keus voor linkse en rechtse extreme partijen die ze vorige week hebben gemaakt. Dat ze zullen denken van. Nou, we hebben het establishment even aan het schrikken uh, gebracht. Maar nu, nu gaan we weer op die sociaal-democraten en liberalen stemmen. Um, de e het enige waarvan uh, de Grieken geschrokken zijn. Is van de vele stemmen op de uiterst rechtse partij. Je kan bijna zeggen. Fascistische partij. Uh, Gouden Horizon. Waarvan men niet beseft heeft. Uh, hoe, uh, hoe rechts- en. Hoe fascistisch die partij is. Ik denk dat. Die stemmen wel ergens anders heen zullen gaan. Maar uh, meneer Boot heeft volstrekt gereikt dat de gewone Griek die er aan deze doet geen schuld heeft... maar ook niet de verbanden kan zien uh, hoe het een met het ander samenhangt. De gewone Griek denkt alleen maar van ik heb niet meer om te leven. En de gewone Griek heeft het op dit moment hartstikke moeilijk. Dus om die gewone Griek van een proteststem af te houden, dat is uiterst lastig. Ik dank jullie beiden. Arnold Boot hier in Hilversum en Frans Happel in zijn olijfboomgaard in Kalamata in Griekenland. Garland Jeffries, uh, you were here before, uh, as I as told the to listeners, um, you have had some big hits in the 80s and 90s. Everybody knows Matador. Uh, but then it became silent. Uh, years of abstinence. What happened? Uh, nothing happened uh, uh, in any consequential way. Uh, I had the great opportunity to uh, have a child with my wife and we decided, we decided that we would raise our child and instead of being out on the road, I would be home with my kid. And now's, now's been the time in the last few years, making a new album and now resurfacing and doing a world tour. That's what I'm in the middle. Uh, uh, I'm sort of in the beginning of a world tour. The album is called uh, "The King of In Between." What is a king of in between? Well, you can see that I am the king. <laughs> that uh, I can see, but what's the in between? The king of in between is uh, in between the races, in between the blacks and the whites, in between the mansions and the shacks, even uh, in between the other side of the tracks. It's it's uh, it's what we sometimes uh, uh, feel in society. You know, uh, there are those people over there and there are those people over there. And where do I fit? Where do I? Uh, uh, what's my place in this society as a, as a light skinned uh, uh, person of color? Do I fit over here or do I fit over there? You know, uh, and uh, as a young boy coming up, that was a, a troublesome to me because I, I because came Because what, what are your roots? Uh, uh, Puerto Rican mulatto and uh, American Indian so that's the king of in between the king of in between how is Lou Reed doing you're still befriended? He's doing great he's he's to start a tour in about two weeks uh, uh, I'll probably uh, see him on the road I'll probably join him along the way uh, we're planning to see uh, Bruce in the next uh, uh, couple of weeks as well and join him and we we've got some big plans de King of In Between slaat dus op dat uh, Garland de koning is, maar dat kunnen we allemaal weten. En In Between slaat op zijn uh, hele ingewikkelde etnische afkomst. En ook het gevoel van uh, tussen wie en wie sta ik precies in New York. Wat is mijn plaats? En met Lou Reed gaat het goed en ze gaan binnenkort waarschijnlijk ook samen op tour. And what's the next song you're going to play for us, Garland? Uh, we're going to play another hit that we here in, in, uh, in Germany. And, and and other parts of Europe. Hail, hail, rock and roll. Pockets of Ren Never too black to blush The invention of Blame it on you Blame it on me It's an easy only on anything Big yellow taxi cab, pass me by Stop on the next corner, pick up a white guy the color of you, the color of me You can't judge a man by looking at the marquee Hell, hell, rock and roll Comes from RB and soul. Don't leave me standing in the cold. I used to think I'd never grow old. Hell, hell, rock and roll. Don't leave me standing on the beat. Leave me stranded on the street. I see the light, I feel the heat. Blame it on you. Blame it on me. Let's erase the wound that's in our history. Pain in my heart. Won't let me be, take it from me, but don't you take away my liberty. Father of coal, mother of pearl, never too black to blush you. Pick up a white girl, the color of you, the color of me. You can't judge a man by looking at the marquee. Hell, hell, rock and roll comes from Auburn being sold Don't leave me standing in the cold Used to think I'd never grow old Hell, hell, rock and roll Don't leave me standing on the street Leave me stranded on the beat I see the light, I feel the heat Little Richard, Chuck Berry Bo Diddley Fat's Diamond, oh come Elvis Gene Vincent, Buddy Holly, and Jerry Lee. Hell, hell, rock and roll comes from R and B and soul. Don't leave me standing in the cold. I used to think I'd never grow old. Hell, hell, rock and roll don't leave me stranded on the street. Leave me stranded on the beat. I see the light. I feel the heat. Hell, hell, rock and roll. Hail, heel, heel rock'n'roll. Uh, rock roll. heel rock'n'roll. Hail, heel rock'n'roll. Hail, heel, heel. U hoorde de Gang of In Between: Garland Jeffries. Hij treedt nog twee keer in Nederland op, trouwens: op 26 mei in Bitterzoet in Amsterdam en op 4 juni in de boerderij in Soetermeer. Thanks a lot for coming. Yeah, thank thank th you. Thanks very much. Dan gaan we snel naar Scandinavië, want een jaar lang de Peter Mangs dood en verderf in de zuid zweedse stad Malmö. Als een sluipschutter nam die mensen op straat onder vuur. Vooral allochtonen waren zijn doelwit en maandag begint het proces tegen hem... vanwege drie moorden en twaalf pogingen tot moord waarvan hij verdacht wordt. Scandinavië-correspondent Robin Kreton, goedenavond. Goedenavond. De moorden vonden al een tijdje geleden plaats, namelijk in 2009 en 2010. Hij zit al anderhalf jaar vast. Wat is er... Bekend over die man? Nou, het is een man van 40 jaar. Uh, hij is intelligent. Hij leidt waarschijnlijk aan het asperger syndroom een vorm dat? van autisme. Ja. En ja, voordat hij werd opgepakt, is hij nog nooit eerder in contact geweest met de politie. Uh, hij heeft meerdere talenten. Hij is heel erg muzikaal, analytisch, kan goed schrijven. Maar het is hem nooit gelukt om een opleiding af te maken of uh, om een baan te houden. En ja, een paar jaar geleden heeft hij zich uh, teruggetrokken. Uh, werd hij actief op uh, islamcritische sites. En ja, ontwikkelde hij eigenlijk een haat tegen immigranten. Uh, zijn moeder werd beroofd, zijn zus uh, overleed aan een overdosis. En mm -hmm. daarna begon hij ook een, een haat tegenover criminelen uh, te ontwikkelen. Mm -hmm. En volgens de politie is dit inderdaad de sluipschutter die ja, een jaar lang... ...op immigranten heeft uh, geschoten. Uh, dat deed hij uh, als, de als de schema begon in te zetten vanuit de bosjes... ...vaak midden in de stad, uh, vaak uh, van achteren. Dus die mensen werden vaak uh, in hun rug of zeg maar wel, uh, hij mikte vaak ook op de hoofd. En dat, ja, dat, dat uh, zorgt natuurlijk voor een enorme angst uh, onder immigranten in Melmeu. Ik heb daar ook uh, rondgelopen en ja. waar bijvoorbeeld heel veel ouders... die heel bang waren voor hun kinderen... die uh, gewoon smiddags van school naar huis uh, liepen alleen of met vriendjes. Uh, en ik heb ook gesproken bijvoorbeeld met een man die een naaiatelier had... en die stond te strijken bij... ...een raam en die werd bijna in zijn hoofd uh, geschoten. Ah. Nou, die, die man is... Peter Mangs is uh, opgepakt naar tips. Uh, en en de de al... reen, weten ze zeker dat hij de dader is? Want je zegt eigenlijk al, hij deed het altijd bij Schemer, s'nachts. Uh, ja, s nachts. ja dan, dan zie je eigenlijk niet wie de dader is. Hè? Nee, nou, en hij vermomde zich ook. Uh, hij uh, droeg uh, pruiken en uh, bivakmutsen. Maar ja, de politie heeft nu uh, anderhalf jaar uh, onderzoek gedaan. Het is echt een enorm onderzoek geweest. Het grootste onderzoek na uh, vermoorde premier Olaf Palme. Yeah. Uh, en ze zijn uh, zeker van hun zaak. Dus ze, ze hmm. zeggen dat dit de man is die, uh, die de sluipschutter is. Hij uh, geniet enige bekendheid ook hier. Want ze naam dook op in het proces in Oslo tegen Anders... Breivik, de, de moordenaar van die socialistische jongeren daar op dat eiland. Omdat uh, Breivik uh, Manx het voorbeeld van een goede patriot noemde. Nou heeft Breivik weet ik veel wie allemaal aangehaald tijdens een proces. Maar zijn er overeenkomsten tussen die twee mannen? Ja, er zijn toch wel veel overeenkomsten. Ze zijn. Beide redelijk intelligent. Uh, bij de Noorse Breivik zit het hem vooral in het formuleren. Breivik heeft eigenlijk een heel oppervlakkige kennis. Heeft veel ja, bij elkaar gegoogeld, zeg maar. En nooit echt boeken gelezen. Dat is bij Peter Manx wel. Die leest heel veel uh, boeken. Het zijn beide uh, eenlingen. Um, en ze voelen zich heel erg verongelijkt. voelen zich teleurgesteld. Ze zijn beide geobsedeerd door wapens. Uh, waren beide lid van een schietclub. Uh, waren ook goed in, uh, in schieten. Beiden waren ze actief op uh, ja, anti-islam uh, sites. En beide hebben ze een, een, ja, heel veel haat tegen. Uh, immigranten, waarbij het opvallend natuurlijk is bij uh, zowel bij Breivik als bij Peter Manx... dat ze niet zijn opgevallen in hun op omgeving. Dus er zijn nooit mensen geweest die aan de bel hebben getrokken en uh, hebben gezegd: ja, dit zijn uh, gevaarlijke personen. Mm. Ja, dat heb je met stille mannen. Hè? Dat iedereen altijd denkt keurige buurman. Ja. Dat zeggen uh, mensen inderdaad in de omgeving, maar ook zijn vrienden... en dat zie je zowel bij Peter Mangs als bij Breivik... dat ze dit uh, nooit hadden verwacht. Um, en ja, niemand heeft dit uh, zien aankomen. Um, eigenlijk wist niemand in Nederland, ik in elk geval zelf niet... dat er überhaupt problemen met de immigratie waren in Noorwegen... totdat Breivik toesloeg. Uh, hoe, hoe ligt dat in Zweden eigenlijk? Nou kijk, in Zweden is, uh, rechts, de, is de rechtsextremistische groep uh, in Scandinavië het grootst. Dus het gaat om zo'n... Uh, Groter 1500, dan Noorwegen? Sorry? Groter dan in Noorwegen? Groter dan in, in Noorwegen. Ja, in, in Noorwegen stelt rechtsextremisme eigenlijk niets voor. En in Zweden gaat het om uh, 1500 mensen. Maar dat is ook nog relatief eigenlijk een kleine... Uh, groep En die uh, groep Neonazi's uh, in Zweden, die waren in de jaren negentig wel uh, gewelddadig. Dus die uh, pleegden terreuraanslagen, hadden dodenlijsten... en hebben bijvoorbeeld ook een vakbondsman uh, vermoord. Maar dat hebben ze in Zweden weten te stoppen. En eigenlijk in heel Scandinavië uh, stelt rechtsextremistisch geweld niet zoveel voor. Maar tegelijkertijd wordt er wel gewaarschuwd, onder andere door de... De Deense Veiligheidsdienst, maar ook door Europol... die zeggen van ja, uh, het gaat om kleine groepen... maar rechtsextremisten worden wel professioneler. Uh, ze zijn actiever, steeds actiever op internet... en werken meer samen met het uh, buitenland. Dus het is een groep die graag wil groeien... Uh, en gewelddadiger kan worden. Dus er wordt wel gewaarschuwd uh, dat je dat niet moet uh, onderschatten. Het proces in Oslo is een enorm mediaspectakel geworden. Ik geloof 800 journalisten uit de hele wereld die dat permanent volgen. Uh, wordt dit proces in Zweden ook een mediaspectakel? Ja, ja, dit is ook heel groot. En heel veel journalisten dit, die dit volgen. En het is natuurlijk, ja, het is al heel lang aan de gang. Hè? Ook dat jaar zeg maar, dat hij uh, mensen, op mensen schoot. Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk dat hij daarmee kon doorgaan... zonder de, dat de politie eh, hem eh, kon oppakken. Dus dat trok toen al heel veel aandacht. En ja, dat is ook met het eh, proces, met het proces. Ga je zelf naartoe, Rolien? Ja, ik ga er zelf naartoe. Maandag begint het. Nou, dan bellen jullie we vast weer voor een verslag daarvan. Oké, okay, tot Dankjewel. wel. Dankjewel. Rolien kreton in Scandinavië. Everybody seems to make me Coming Tuesday, I feel better Even my own man looks good When they just don't go The five days light once more the one nothing else that worked. We Friday on my mind van de Easy Beats. Een gigantische hit uit Australië ergens in de jaren zestig. Een van de leden van die band en de schrijver van dit nummer... zit op dit moment in de studio van Radio Best. Harry Venda, welkom. Dank je wel, ja. Het is eigenlijk Hans van den Berg, hè? Ja, Hans van den Berg. <laughs> Want gewoon Nederlander eigenlijk. Ja, ja, heel gewoon. Uh, u bent heel beroemd. Ik zal nog een paar uh, bands noemen. Want uh, u heeft in de Easy Beats gezeten. En Flash in the Pen. En nou, Friday on My Mind was denk ik het belangrijkste Australische popnummer ooit. Hè? Ja, daar hebben ze dan, uh, nou ja, dat hebben ze dan uh, het beste uh, liedje gestemd. Van, uh, uh, ja, van de laatste 75 jaar, zoiets. Um, Zo, dat. Uh, ja. <laughs> uh, dat. Dat is wel leuk. Dat is client. Ja. Hoe, hoe komt het eigenlijk dat u wereldberoemd bent behalve in Nederland? Ja, wie kennen dan Hans van den Berg. Nee, dat is nou net het punt. Dat is zo intrigerend. Nou ja, als ik beroemd in Nederland wil worden, dan moet ik we zelf Hans van den Berg noemen, maar waarom niet? Dat het helpt wel, denk ik. Ja. ja. Het is een jaloersmakende carrière. We gaan, het, we gaan hem straks even helemaal doornemen, want hij beslaat 20, 30 jaar. Maar we, we beginnen met de reden dat u hier bent, namelijk de reunie van de Starfighters. En naast, ja. naast u zit de vroegere slaggitarist van die band, Willy Mullens, ook van harte welkom. Helemaal correct, dankjewel. Uh, zullen we het daar even over hebben, wie de Starfighters waren? Ja hoor. Uh, de Starfighters, die... Uh, zo ik, ik begon op de lagere scholen met huipje Verstraten. Uh, met z'n tweetjes op verjaardagdjes en feestjes. En toen kwam ik op een gegeven moment Dickie Schultz tegen. Die woonde in de Klipperstraat. En die zocht een gitarist, dan nou, ben ik met hem gaan spelen. En vervolgens kwamen we Hans tegen. En vervolgens daarna nog een keer Boy Brasovski, Onder andere bekend van de buffoons en de crazy ja, ja. workers. ja. Hm. En dat was in Den Haag allemaal? Of? Dat is in Rijswijk, allemaal. Rijswijk, allemaal. allemaal Rijswijk, ja. En uh, wat speelden jullie? Sorry dat ik dat niet uit mijn hoofd weet. was allemaal uh, nummers van The Ventures, van The Shadows, uh, Buddy Holly. Altijd, het repertoire van toen de tijd uit 1960, zo'n beetje. Een echte, echte coverband, feest en ja, partijen. Ja, ja, zonder meer. En, en, en was het erg dat uh, Van den Berg opeens ging emigreren? Ik heb staan te huilen bijna. <lacht> <lacht> Ik ook wel. <lacht> <Ja. lacht> Ik moet hem alleen nageven. Hij heeft voor een, uh, toen de tijd voor een hele goede opvolger gezocht. Uh, gezocht en die... Dat klinkt heel gek, maar die heet Johnny Jordaan. En dat is niet de Johnny uit, uh, uit Amsterdam. Nee, uh, Johnny uit Rijswijk natuurlijk. <laughs> juist, ja, <laughs> En ja, de precies. band is wel doorgegaan toen, de Starfighters? De al... band is uh, tot 19, bijna 1965 doorgegaan... toen we allemaal militaire dienst een beetje moesten. Ja. Meneer Van den Berg, uh, nou, dat was dus heel vol belofte. Het had een groot succes kunnen worden, de Starfighters. Waarom ging u toch emigreren naar Australië? Uh, nou ja, ik, ik had er niet veel over te zeggen. Uh, ik, ik was 17, net 17, zoiets. En, uh, en mijn ouders, die waren het avontuur aangaan. Zo. Uh, die, die waren naar Australië gegaan. En ik wou niet. Om, uh, nou ja, dat is obvious. Uh, ik had de band hier. En ik wou ook niet weg. Maar um, ja, als, als ik al had gezegd, ik had er niet veel van te vertellen. Zo, uh, zo toen kwam ik in Australië. En toen kwam ik bij de Easybeats terecht? Wel, dat is wel een yeah, ja, dat is wel een verhaaltje. Uh, daar in het opvangscentrum uh, uh, uh, van Bonne in Australië, uh, daar gaan ze uh, vinden wat je kunt doen voor een baantje als je dan in Australië bent. Yeah. Uh, en mijn vader was een radiateur en, uh -huh. uh, en ze zouden hem een, uh, ze hadden hem twee banen aan het gebied, Eén in Melbourne en één in Sydney en. Um, die van Melbourne, die betaalde meer geld. <laughs> uh, maar mijn so, hij wou naar, naar, natuurlijk naar Melbourne toe. Want uh, mijn moeder wou niet naar Melbourne. Ze zegt, nee, dat is net als Holland, veel te koud. Zo so, waren so ja, naar Sydney zo toe. En ja. zo so ben ik in de Sydney aangekomen, in het hostel. En daar heb ik die andere jongens leren kennen. Die waren ook in dat immigrantenhostel? Ja, ja. Friday on my mind draaiden we. Veel luisteraars zullen dat van vroeger kennen. Maar nog bekender in Nederland, en dat is dankzij een reclame... van ik meen, Peek en Kloppenburg, een kledingzaak... is dit nummer van de Easy Beats. Ja, dat was ook een gigantische internationale hit, hè, meneer Van den Berg. Ja, ja, het deed wel, uh, <laughs> het deed wel aardig. Uh, maar het was eigenlijk zo goed niet voor de Easy Beats. Uh, omdat uh, wij, wij waren er altijd meer van, een, uh, meer van een rockband dan een, een, dan ballad. een balladband. En, uh, maar, uh, maar om die BBC, de BBC. Ja. In Engeland. Uh, je, kon, je, je, je kon daar niet op de lucht komen. Uh, het moest altijd een zacht liedje zijn. Uh, dus dat werd dit en een groot succes in Engeland. Nou, Als mensen u nu nog niet herkennen, gaan we nog even iets draaien. Want dan weten ze gelijk wat u allemaal op uw naam heeft staan. Love is in the air.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 Er is nog veel meer. Het is de film op te noemen eigenlijk. Uh, platen geproduceerd voor de rockband ACDC. Hoe, hoe, hoe kwam u daarbij terecht? Well, Mijn partner, uh, George Young... I mean, die kwam uh, uit om, de Easy Beats weer. Ja, yeah, omdat het Wander Young... en zo so waren allebei in de Easy Beats. En uh, George heeft twee kleine broertjes... of die had twee kleine broertjes, Malcolm en Angus Young. Uh, die zijn toen de band begonnen met ACDC... So, uh, ja, waar konden die gasten naartoe, hè? Naar jullie. Ja. ja Oudere oude, ja, oude vertrouwen. Welke albums hebben jullie geproduceerd uh, samen met George Jong voor Asian uh, Zeven, acht, zoiets. De eerste zeven. Uh, en toen was het natuurlijk weer... Na zeven albums, uh, dan moet het maar eens een keer veranderen natuurlijk. En, uh, en daar heeft Matt Langer over genomen... Goede mat, hè? Hij ja, heeft goed gedaan, joh. Ja, dat is aardig gelopen, inderdaad. <laughs> ja. Nog even het succesverhaal uh, afmaken. Want eind jaren 70, begin jaren 80 gingen we weer met George Young samenwerken. Nu in een nieuwe band die ook weer een enorm succes had: Flash and the Pen, bekend van dit nummer. Ik heb nog nooit zoveel last van nostalgie naar vroeger gehad... als tijdens <laughs> dit gesprek. <laughs> Flash in the, the pen. Nou, de St. Peter... Die, uh, nou ja, Flash in the pen. Uh, dat, uh, dat is zo gekomen om... Uh, omdat die liedjes die wij schrijven... Die we, uh, waar we geen artiesten voor konden vinden. Uh, um, ja, wat moesten we daarmee doen? Hetzelfde zelf en, uh, Ja, <laughs> nou ja, dat... Dat zei uh, nou ja, onze publisher, Albert in Australië. Hij zei, waarom doen jullie dat dan niet? En wij, ja, kom nou zeg. Uh, uh, uh, nou probeer het maar eens een keer. Zo uh, so, so gingen we doen. En uh, zo so op die manier hebben we die style uh, gekregen. Um, uh, uh, nou En dat ging naar nummer één. So uh, Absoluut. Ja, <laughs> en hoe zat het met die videoclip in echt Nederland Sinterklaaspark? Oh joh, je kan je het laten. Ja, dat, dat, dat was de goedkoopste videoclip oh, <laughs> Die je ooit kan zien. Uh, ja, <laughs> maar wel mooi. Uh, ik wil weer even terug naar Willy Muddens, Want dit is jaloersmakend, hè? Dit is gekmakend ja, wat, dat is dat wat heerlijk, Hans van heeft meegemaakt. Ik gun het hem ook vandaag door, echt zonder meer. Hij <laughs> heeft het echt perfect gedaan. We hebben hem altijd wel al een klein beetje in de gaten gehouden. Maar ja, we hebben elkaar nu echt 50 jaar niet gezien. En we hm. hebben morgen een hele leuke reunie in, in de Zwechtenruiter in Den Haag. Nou ja. Daar gaan we optreden. Grote met Markt. Die, ja, Grote Markt. Ik treed eerst op met mijn eigen band, de TC-band is dat. En vervolgens komen de Starfighters even aan de beurt. En, en dan gaan jullie, jullie weer een nummer spelen van The Ventures, The Shadows, Elvis. Klippen, Ja, en we gaan een... En, uh, ja, oh yeah. en ja. Gaan een, uh, ja zoiets in die stijl. Alleen het laatste nummer, dat weet Hans nog niet, maar dat hoort hij morgen, want er wordt een verrassing voor hem. Vertel het maar vast. Friday, dus on <laughs> nou, Friday on my mind. Oh, nou bedankt voor <laughs> dat je het What gespeeld hebt, dan kan ik het tenminste herinneren. Hoe, hoe, dat <laughs> en, <laughs> en, <laughs> hoe is dat om na 50 jaar dan weer met je groepje van toen op de planken te staan in Ja, Noor? heerlijk, heerlijk. Zet je op de planken staan, dat is niet zo bijzonder, want dat doe ik wel meer, natuurlijk uiteraard. Maar in deze formatie. En we hebben vanmiddag even een paar shadow nummertjes uh, gehoefend doorgenomen en vanavond ook. En het stond gelijk er was een klok. Dat was ongelooflijk. Of dat, we waren niet weg geweest. Dus echt perfect was dat. Als jullie ooit uh, een live concert willen geven op de Nederlandse radio, jullie, jullie zijn zeer welkom bij Met het Oog Morgen, de Starfighters. Mm -hmm. ja. Bedankt meneer. Dank jullie wel, Britt. <laughs> <gekeken>. Hans <laughs> van der Berg, ofwel Harry Venda en Willy Mullens van de Starfighters. Um, ik wou nog even vragen toch aan Willy Mullens. Van nooit zelf gedacht was ik maar naar. Australië gegaan, ja, dan natuurlijk. had ik in de Easy Beats gezeten, ja, in een flesje en een pen, dan had ik ACDC misschien kunnen produceren. Ja. <lacht> ja. ja, ja, dat is alleen maar een, een vergaande droom is dat, <lacht> dus een vergaande droom. Zo gaat het leven, joh. Ja. Ja. En Hans van den Berg, nooit gedacht, was ik maar in Rijswijk gebleven? Dan had het misschien makkelijker geweest, hè? <lacht> ja. Ik hele je, hebt ge, je hebt er geen gezegde over je leven. En de gekke kant, het waren dingen naar heen kunnen gaan. Zo, uh, uh, uh, maar nou ja, na 50 jaar zijn we weer terug. Sorry. Maar <laughs> denk als, nog. ik denk als hij hier was gebleven... dat we het best uh, behoorlijk ver hadden geschopt met hem. Ik weet het Want het hij, hij, is de, hij, is, ja, hij is de man. Hè. Kijk, oh. je, moet, je moet het zo zien. Hij is de kom, star en we are the fighters. Ah. Ja? <laughs> Dank voor jullie komst. Oh, Graag gedaan. En een ja. hele mooie reunie morgen in Dankjewel. Zwarte Wouter Op de ja. Grote Markt in Den Haag. Om drie uur morgenmiddag is dat trouwens. En als grote verrassing voor Hans van der Berghof wel Harry Venda... spelen ze dan Friday on my mind. Morgen zit hier John Jans van Gade. Ik wens u een heel goede zondag. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd voor mich te gaan? Was ik nog te zeggen hätte... Dauert een sigaret en een laatste glas im stehen. Hier volgt een mededeling voor mevrouw Bos.